Drie uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben in de VN-veiligheidsraad voorgesteld... om een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Die moet zoeken naar een oplossing voor de crisis in het land. Amerika denkt dat de OESO daarbij een grote rol kan spelen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... Die heeft volgens de VS deskundigen die als betrouwbaar en onafhankelijk worden gezien. Voor zo'n missie zou geen volmacht van de Veiligheidsraad nodig zijn... en daarmee kan de dreiging van een Russisch veto worden omzeild. Rusland is tegen opgedrongen bemiddeling... en heeft, naar eigen zeggen, net zoveel belang bij een stabiel Oekraïne als andere landen. Klanten van KPN hebben weer toegang tot de Pirate Bay... Het bedrijf heeft de blokkade van de downloadsite opgeheven... nadat er een schikking was getroffen met auteursrechtenorganisatie Brein. Die spande rechtszaken aan om de Pirate Bay onbereikbaar te maken. Maar in januari bepaalde het gerechtshof in Den Haag... dat zo'n blokkade niet waterdicht is en dus ook niet effectief. Brein is nog wel in cassatie gegaan... maar heeft in de tussentijd een schikking getroffen met KPN... waardoor KPN-klanten nu weer toegang hebben tot de Pirate Bay. Eerder maakten Ziggo, Access 4 All en UPC de downloadsite weer bereikbaar. De Belgische film The Broken Circle Breakdown heeft in Frankrijk de César voor beste buitenlandse film gewonnen. De César is de Franse nationale filmprijs en wordt ook wel de Franse Oscar genoemd. De film van regisseur Felix van Groeningen gaat over het overlijden van een meisje van zes aan leukemie. En hoe haar ouders, die in veel opzichten elkaars tegenpolen zijn, daarmee omgaan. De Broken Circle Breakdown is ook genomineerd voor een echte Oscar in de categorie beste niet-Engelstalige film. De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. Het weer: een gebied met lichte regen trekt langzaam naar het noordwesten. Minima vannacht iets boven nul. De dag begint in het noorden en westen druilerig. Verder af en toe zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS journaal. Radio 1. Woord. met Frank Jochemsen. Goedenacht, welkom of welkom terug bij Woord bij de VPRO op Radio 1. En in Woord laten we hoogtepunten horen... uit de radioarchieven van de Nederlandse publieke omroep. En vannacht treden we de regels met voeten. Of althans, we laten verhalen horen van mensen die dat doen... Je hoorde het vorige uur al een boekendief en een Amsterdamse bendeleider... en een zeer professionele als ook befaamde bankrover. En het Roemeinse, Roemeense volk, moet ik zeggen, dat in opstand kwam tegen Ceausescu. En dit is uh, een klein minuutje. Pst, één minuut. De rechtbank. Heeft u moeite in het algemeen met het afblijven van spullen van anderen...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 Ja, dat was een aflevering van VPRO's 1 Minuut... uitgezonden in juli 2007 en die werd gemaakt door Chris Baiema. Ja, dan heb je ook nog de oplichters, de chronische oplichters. De eigenaars van een buurtrestaurantje even oplichten... een hoteleigenaar mieteren, zelfs je eigen vriendin voor drie ton tillen. De meester oplichter Ahmed Zaki Yamani deed het gewoon... Over wat voor schade hij nou precies aanrichtte. en hoe iemand dan toch van zo'n oplichter kan houden. Ondanks dat ze voor tonnen door hem is getild. Daarover, dat onderwerp, daarover maakte de KRO in 99, eh, 1996 een documentaire. We u straf zoals de officier die had geëist, namelijk een gevangenisstraf... voor de duur van drie jaar, waarvan de tijd die u al... in de voorlopige hechten heeft doorgebracht, wordt afgetrokken. En negen maanden daarvan worden voorwaardelijk opgelegd... met een proeftijd van twee jaar. Bij de oplegging van deze straf hebben we in het bijzonder meegewogen dat u op grove wijze misbruik heeft gemaakt... van het vertrouwen dat de slachtoffers, vriendinnen dan wel bekenden van u... in u mochten stellen... door een bepaald imago te scheppen... en dit vervolgens telkens weer te gebruiken... ten einde hen op te lichten... en of aanzienlijke sommen geld te ontnemen. En de slachtoffers zijn hierdoor ook financieel zwaar gedupeerd. Wat is dat allemaal nou? Dat is uh, het paspoort en een kaartje om toegelaten te worden. Met een uh, registratienummer. Want anders mag je er niet in. We gaan naar de schans, hè? Ja, het, uh, hij schijnt in de schans te zitten. Bent u zenuwachtig? Een beetje wel, ja. Tuurlijk, ja. Uh, het eer, de, de eerste keer uh, zat hij alleen maar te huilen natuurlijk. Een half uur, helemaal overstuur. Hij durfde me niet aan te kijken natuurlijk. En voordat er wat gezegd werd, uh, of dat hij eigenlijk van plan was om het een en ander uit te leggen... Uh, ja, toen was het uh, bezoekuur om, dus toen kon ik weer gaan. Dus toen ben ik nog niet veel wijzer geworden. En uh, ja, ik, ik loop natuurlijk met, met een enorme woede. Van ja, aan de ene kant ben ik blij natuurlijk dat hij dat hier toch zit. Dat hij vast zit. Uh, want ja, mensen moeten toch wel boeten voor wat ze hebben gedaan. Ja, dus uh, hele gemengde gevoelens hè, van woede en uh, toch ook wel een beetje... Ja, toch ook wel dat ik het zielig vind dat hij dit allemaal toch heeft moeten doen om aan de kost te komen. Uh, ja, dat rechtvaardigt het natuurlijk niet. Maar ja, wat moest hij anders? Zullen we naar binnen gaan? Ja. Oh ja, dus Hans. Hier staat het. Goedemorgen. Kom voor uh, de heer Yamani. Ja, nou dit is hem dus. Een, een heel gebruine man. Ja. <coughs> uh, Zeiden over hem dan? Flink postuur en. Uh, ja, altijd uh, toch wel uh, goed lachs. En uh, ja, je kon merken dat hij toch gestudeerd had. Uh, ja, dat hij internationaal toch wel uh, meedraaide. Hij wist toch overal uh, bij bedrijven ook binnen te komen. En uh, dingen uh, te regelen voor ze. Ja, dit is een foto van u met hem. U zit in een chique restaurant te eten. Ja, dat is uh, tijdens het uh, verjaardagsfeest van mijn vader. En uh, tijdens dat diner ja, hebben ze ons natuurlijk op de foto gezet. Dat nou, is ook familie. een leuke foto van u en van hem ook. Hij staat er heel leuk op, een grijzende man. Hoe oud is die? Uh, 55. 55, ja. En die ziet er heel gezond en jong uit. U hebt de handen in elkaar. Ja, charme. Uh, innemende persoonlijkheid. En... Uh, ja, beschaafd, ontwikkeld. Uh, overal waar we kwamen was het toch... Uh, uh, dacht meneer Jamani, hoe gaat het met u? Lang niet gezien. En uh, uh, ja, u was hier nog vorige maand met de consul van Kuwait um, Was het eten naar uw zin? Was alles naar wens? En uh, ja, de man die bleef dus buigen. En uh, nou, daar is uw tafel. En uh, ja, de mensen bleven buigen voor hem. En... Uh, ja, dat maakt natuurlijk toch wel indruk. He, ging ook met mijn moeder heel erg leuk om. En ze hadden altijd uh, lol. Um, ja, want hij had wel een, een bepaald soort humor. En doordat mijn moeder toch ook wel bereisd was... en veel van uh, zijn geloof uh, toch wel wist. Uit Saudi-Arabië? Uh, dus, uh, ja, want hij is natuurlijk uh, moslim. en uh, uh, is natuurlijk islamitisch... Uh, dus mijn moeder die heeft daar wel eens uh, grapjes over gemaakt. En uh, hebben ze samen vreselijk om gelachen. Um, dus ja, hij was wel gek op mijn moeder eigenlijk. En dat, uh, dat ja, was ik niet zo gewend. Dus um, ik dacht wel, goh, uh, ja, hij is toch wel innemend. En uh, hij was ook aardig. Ik had uh, uh, geen achterdocht... Uh, had hij nou rot gedaan? Uh, al die jaren dat ik hem kende... had hij nou ooit eens iets, iets gedaan... waarvan ik uh, kon zeggen... ja, dat, dat deugt niet helemaal. Uh, ja, dan had ik natuurlijk... Uh, veel eerder mijn bedenkingen gehad. Maar juist omdat hij zo... Uh, aardig altijd was... en niet alleen voor mij... maar voor de rest van de familie ook... Uh, ja, had niemand uitgewaan. Gelooft u nou... Dat die familie is van Sheikh Yamani? Jawel. Ja, zeker. Ja, laat hem maar zeggen. Ja. Dankjewel. Ja, hij maakt een betrouwbare indruk. Hij ziet er chic uit, uh, goed gekleed. Goeie koffers. Uh, een betrouwbare indruk. Ja, ja moet ik uh, zeggen achteraf hoor. Je blaast het voet. En iedereen praten met hem. En hij rekende ook verschillende dingen af. Alleen de kamer liet hij staan. Wat kost een kamer een nacht? Toen betaalde hij, hij moest betalen, 95 gulden per nacht. Dat was inclusief ontbijt. En hij liet ook geld zien. Honderden gulden zat hij al bij hem. Dus. In zijn zak? In zijn zak. Nou, die hotelrekening betaalde hij niet. Hij betaalt 110. Dus dat gaan we altijd wel vertrouwen. Was u ook gecharmeerd voor die man? Dat wel. Ja, hij had een bepaalde charme. Hij wist mensen in te palen. Eh, ook diverse klanten die gingen bij hem zitten. Het personeel was gek op hem. Ja, hij rekende altijd het royaal af wat hij gebruikte. Ja, hij zegt, je kan ook in het duurste hotel zitten voor uh, 300 gulden per dag. Maar dat vind je niet nodig. Ik vind je hier gezellig. Ik kwam met een prachtige zijster op de aan voor mij. Een ah, relatiegezin, maar ik heb geen kostuum erbij. Nee, maar weet je een beetje, beetje slijmen. Prachtige braan altijd. Ik zag die taxi ook nooit voorkomen. Hij zei: Ik ben eigenlijk bij een eigen chauffeur van de ATT. Maar omdat hij voetgangersgebied was. Nee, Hij stopt op de stationstraat, daar stap ik in. Oh, dus die taxi heeft u nooit gezien nou? Nee, nee. Achteraf ga je dat allemaal realiseer je dat je, dat je toch. Elk moment bedonderd bent. Dat was een knap. Iedereen was ook ge gechoqueerd. Hoe is het mogelijk? Doei, bedankt. Eén keer was hij vertrokken. Toen wij kwamen hier om tot bij te ging kijken... naar de kamer weer leeg. was hij s'avonds vertrokken. Nee, hij is echt ontsnapt. Hij is echt ontsnapt, ja. Ja, ik was hem ook een beetje aan Het bedrag werd te houden, Nou, Toen werd het... Een, ook te hete onder de voeten waarschijnlijk, toen is hij vertrokken. Hij zat in hotels, daar woonde hij dan. En de ene keer in Hilversum, dan belde hij op van... ik zit nou in Hilversum, heb je zin om hier naartoe te komen? Want uh, ja, ik moet hier zijn, ik uh, ben hier voor zaken. Uh, heb je zin om wat uh, te komen eten? Uh, nou, dus dan deed ik dat. Hè. Of soms uh, moest hij naar Vinkerveen, want dan uh, wilde hij graag een huis kopen voor zijn zoon die hier kwam studeren. Uh, of ik hem mee wilde nemen naar een makelaar. Nou, dat heb ik gedaan. We zijn uh, daar in de buurt ook huizen wezen bekijken. Uh, later zei hij, ja, ik wil eigenlijk ook een huis voor mezelf. Uh, het liefst in Amsterdam en, en Amstelveen, want ik ben van plan om hier voorlopig te blijven. Uh, dus toen moest ik weer opnieuw een makelaar uh, gaan opzoeken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. We hebben dus alles afgelopen hier. Nou, uiteindelijk uh, kwam ik dan uh, ja, terecht op de Apollo-laan. Dat was het enige huis wat hij leuk vond. Vrijstaand, want uh, ja, tegen kleine huizen, uh, daar kon hij niet tegen. Hè? Dat, dat uh, benauwde hem. Hij was natuurlijk dat grootste en het wijdse gewend... En... Dus niks was goed genoeg en dus uh, werd er besloten om dan het huis aan de Apollolaan te kopen. Dit is dus het huis, het Apollolaan 176. Het hek, uh, de kleurtjes van het hek, uh, dat zijn de kleuren van olilie, want uh, ja, de olilie uh, met kinderkledingfabrikant heeft dus hier eerst gewoond. Mm -hmm. En uh, ja, zoals je ziet is het uh, vreselijk groot huis. En dit is het huis de op de Apollo-laan, die villa die Yamani ja. zogenaamd gekocht ja. Ja. had. Ja. Voor uw ouders. Ja. Een prachtig huis, een gigantische villa. Ja. Had u er ook willen wonen? Uh, natuurlijk, uh, wie niet. Iedereen die Amsterdam kent en ja... Uh, uh, yeah is het toch uh, enig als je hier aan de, aan de apollo naam kunt wonen. U hebt er ook nog allemaal meubeltjes voor uitgezocht? Uh, nou ja, in zijn opdracht. Het huis moest natuurlijk gestoffeerd en gemeubileerd worden... naar zijn smaak. Dus ik moest allerlei firma's uh, optrommelen. En uh, ja, het mooiste was niet goed genoeg. Dus ik moest met allerlei Fransen meubelen um, aankomen, uh, Italiaans, um, ja, wat niet. Alles moest gestoffeerd worden natuurlijk. Gordijnen Hoe wilde u uitgezocht. het inrichten? Uh, wat had u uitgezocht? Ja, hij wilde dus toch wel voornamelijk um, 17e eeuws antiek. Uh, zoals ze dat daar ook gewend zijn. Hè. In saudi arabië wordt alles geïmporteerd vanuit Frankrijk. Uh, toch wel duidelijk uh, die stijl. Uh, met veel goud en. Ja. Uh, uh, yeah, uh, heel protserig. Dus, uh, maar heel stijlvol. Maar ja, maar, uh, yeah, heel erg duur. Terwijl u al die meubeltjes leuk aan het uitzoeken was. was er ook nog een andere vriendin. En dat wist u niet. Ook met Italiaanse uh, inrichters bezig. Ja, want die was ook meubels aan het uitzoeken. Ja, dat hoorde ik dus later. Um, toen hij gearresteerd werd uh, heeft ze me dus verteld dat, uh, ja, dat ze dus een verhouding had met hem. En dat ze een paar keer naar Antwerpen afgereisd zijn. En dat ze dus uh, Italianen over hebben laten komen. En ook uh, het huis uh, ja, met hem heeft uh, ingericht. Meneer Breuring, u hebt een uh, meubelzaak in Amsterdam buiten Veldert. Mm -hmm. Wanneer hebt u uh, meneer Yamani ontmoet voor het eerst? Ja, dat zal ongeveer anderhalf, twee jaar geleden geweest zijn. Ik weet die datum niet uh, exact. Hoe verliep uw eerste ontmoeting met Yamani? Ja, in feite heel erg plezierig. Een vreselijke, vriendelijke mevrouw Yamani die zich als zodanig bij ons uh, voorstelde. En na de hand kwam meneer Yamani uh, met mevrouw Yamani hier... voor de kijken voor de diverse aankopen voor hun villa op de Apollo aan. Mevrouw Woeldering noemde zich mevrouw Yamani? Ja, de vrouw van meneer Yamani. Dus daar concludeerden wij uit dat ze daadwerkelijk was. Ja. Wat voor meubels hebben ze uitgezocht? Uh, het ging bij ons in hoofdzaak om de slaapkamerafdeling. Dus diverse logeerkamers moesten gereed gemaakt worden... in verband met de familie van meneer Yamani. We staan hier tussen de bedden. Wat voor bedden hebben ze uitgezocht? Uh, het ging uh, over een zeer luxe... Uh, Bokspringcombinatie met de hand gemaakt voor de master's bedroom zoals hij dat noemde daarnaast een aantal verstelbare bedden die dus op de verschillende afdelingen en de verschillende logeerkamers uh, ingericht moesten worden staat dat luxe bed hier? dat luxe bed staat op onze technische afdeling zullen we er even naartoe lopen? ja prima het is een, uh, een handgemaakt bed met een zeer rijk gekapitoneerde achtergrond, een hoofdbord... waarbij de verschillende hardheden in één matras uh, ingebracht kunnen worden. Oh, hier komen we bij dat uh, zeer mooie luxe bed. Oh, het is hier een heel chic deftig, uh, een beetje roze is het zelfs. ja. Um... Je ziet de handmatigheid eraan en je kan hier ook zien dat we een zachte en een harde kant in één bed kunnen aanbrengen. Waardoor oh ja. dus één groot lichtvlak ontstaat waar mensen met verschillend gewicht. Dus, uh, automatisch een bit, zeg. Ja, het is een protsig bed, zeg. Mag ik er even op zitten? Ja, natuurlijk. Alle machtig, het zal vast lekker slapen. Wat ja. moet zo'n bed kosten? Zo'n bed kost aan 16.000 gulden. Tja. Nu hadden ze al die dingen bij u besteld. En uh, voor dat huis in de Apollo-laan, bent, bent u daar nog geweest eigenlijk? Wij zijn daar geweest. Ik uh, was één keer vijf minuten te laat. En ik vond meneer Yamani niet meer daar. Omdat hij zegt, een afspraak uh, van vijf uur is vijf uur. En vijf over vijf, dan ben ik weg. Waardoor je dus het idee krijgt van... hé, hey, deze meneer weet echt hoe het, uh, hoe het moet. En daar had ik op dat moment zelfs wat respect voor. En heb ik daar toch nog heel lang over nagedacht? Dat iemand op zo'n charmante wijze kan, kan uh, binnenkomen, zonder dat daar achter zit wat, waar hij zich voor uitgeeft. En dat moet van grote klassen en van uh, grote genialiteit, uh, moet je over een grote genialiteit uh, beschikken, ja. Ja, mijn moeder die was bezig het huis voor zichzelf een beetje in te delen. Van, nou, dit wordt mijn zitkamer en dit wordt mijn werkkamer. en uh, Hier zou ik dan wel graag een ander toilet willen. Want uh, ja, dat uh, is een beetje te laag voor ons. Want we zijn al een beetje ouder. Kan dat aangepast worden? nou Zo liepen we dus door het huis heen. en uh, De volste uh, veronderstelling... dat ze er ook daadwerkelijk zouden komen wonen. Maar ondertussen... Uh, ja, Wat wij natuurlijk niet wisten is dat hij met haar naar uh, Antwerpen is geweest. Dat hij Italianen heeft over laten komen, Italiaanse ontwerpers. Uh, die dus uh, ook het huis gingen inrichten. Naar haar smaak? Naar haar smaak, ja. Terwijl ik daar dus de andere dag weer met, uh, firma, met de firma binnenkwam. Uh, ja, met, met, uh, met Nederlandse firma's uh, uh, de boel kwam opmeten. Is dat huis op de Apollolaan een dekmantel geweest om uw vertrouwen te winnen... en dat van die andere vriendin? Uh, ja, dat denk ik wel. Ook tegenover mijn familie. Vooral mijn vader natuurlijk. Uh, ja, Hij voelde toch wel, uh, denk ik, uh, dat hij iets moest gaan doen. Hij moest natuurlijk wel waarmaken wie die was. Nou, dat lukte hem dus prima. Dus ja. toen... Um, ja, maar en ik dan zei van... ach, meneer Woldering, wat maakt het nou uit? Uh, u heeft de beschikking over de auto. Uh, u kan zo vaak als u wilt terug naar het noorden. Uh, u kunt hier gratis wonen. U hoeft geen huur te betalen. Uh, u kan toch uw vrouw dan wel dat plezier doen? Hè? Dus ja, mijn moeder dolgelukkig. Van nou ja, uh, ben ik toch weer terug in mijn oude buurtje... waar ik als kind grootgebracht ben. Dus om mijn moeder deed hij het eigenlijk. En uh, heeft zijn huis opgezegd. En ja, op een gegeven moment uh, zouden ze dan zo lang in een flat in Zandvoort gaan zitten... totdat die verbouwing klaar was daar. En dan overgaan naar Amsterdam. Ja, en toen kwamen ze dus met niks te zitten. En toen moesten ze Holder de Bolder uh, naar Groningen verhuizen. Een nieuw huis en uh, kosten gemaakt. En uh, veel hogere huur en... Alles weer opnieuw inrichten. En ja, die mensen zijn 76. Dus het is toch wel uh, op die leeftijd een hele belasting. Om daar nog weer helemaal overnieuw te beginnen. En dan zeker in een buurt waar je niemand kent. In een vreemde stad. Ze waren al hun vrienden ook uh, kwijt. En uh, ja, mijn moeder die kon daar toch niet meer zo goed, uh, goed aan. Nou, kort daarna werd ze dus ook ziek en toen is ze in december uh, afgelopen jaar overleden. En nou zit mijn vader daar alleen in dat huis waar hij niemand kent. Dus uh, ja, uh, mijn vader heeft op een gegeven moment geschreven... naar uh, de minister van Buitenlandse Zaken in saudi arabië Daar heeft hij uh, antwoord op gekregen. Uh, hij wilde namelijk weten of hij wel degelijk Yamani was... Uh, dat hij zijn bedenkingen had... Kort erop vertelde mijn buurvrouw dat er bij mij drie limousines hier voor de deur geweest uh, waren. Ze hebben hier aangebeld, ze zijn bij mij boven geweest in het huis, terwijl ik er dus niet was. Kennelijk hebben ze bij de buren aangebeld en het waren Saoedi's, uh, allemaal in grote zwarte limousines met co-diplomatiek uh, erop. Kennelijk hebben ze of hem gezocht, hebben ze hem mee terug willen nemen, het land uit terug naar huis. Of mij willen waarschuwen, ik weet het niet. In elk geval, kort erop... kreeg mijn vader telefoon van de ambassade uit Den Haag... Uh, of hij maar bereid was om naar Den Haag te komen... en dat als hij uh, een gesprek wilde hebben, uh, dat dat dan kon. Wel, mijn vader zei, ja, dat komt me nu heel slecht uit... want mijn vrouw ligt op dit moment uh, heel erg ziek. Ze ligt op sterven. Uh, mag ik mijn zoon sturen? Uh, ja, dat is goed, stuurt u maar uw zoon. Nou, en mijn broer die is dus naar Den Haag gegaan. Hij wordt daar uh, met alle ekaars ontvangen. Ze hebben hem gevraagd, uh, meneer Woldering, uh, ja, waar gaat het precies om? Wat wilt u precies weten? Hij zegt, nou, ik zou dolgraag willen weten. Uh, wij hebben iemand in de familie uh, rondlopen, genaamd Ene Faisal Yamani... Ik heb hier een paspoort met de naam Jais uit Jordanië. Ik zou graag willen weten wie is hij is. Want ik vrees dat uh, mijn zuster anders misschien toch wel uh, gekwetst wordt. Um, nou, en Toen heeft hij uh, uh, gezegd... oh Allah, oh Allah, zit hij bij uw zuster? En waar woont ze dan? Ja, in Amsterdam. Nou, daar moet hij dus heel snel weg en belooft u mij dat u dit binnen kamers houdt... ik smeek het u en ik vraag het u nog een keer heel beleefd... wilt u dit alstublieft niet naar buiten brengen... want het is voor ons een grote schande... maar hij is wel degelijk de broer van de olieminister Yamani... maar hij is verstoten door zijn land. Uh, voor de rest kan ik u uh, daar niks uh, over meedelen... Uh, het ligt op regeringsniveau. Meneer, u bent hier schoenpoetser in Amsterdam op het Magna Plaza in Amsterdam. U bent ook een keer door Yamani opgelicht. Hij komt vaak, ja, bijna elke dag. Hij komt hier elbise, met de kostjongen. Hij zat net als rijke ja, mensen, weet je. Hij telefoon. Hij heeft de zaktelefoon. Hij ja. komt hier. Hij denkt dat is hij anders. Hij geeft niet. nooit. een geldige ja. dan na bakte, Jezus ja. evde hij Hij Hij zat Eerst de schone gepoetsen, weet je. je hebt nog niet eh, portemijn gekeken. Dan kijk ik zo en hij, hij wil geld gevraagd En dan heb ik zo gekregen en hij zegt... Ik, oh, ik heb portemijn het huis vergeten. hij zegt. En dan hij zegt, kan je mee schone poetsen gratis? Dan, ik, wil, ik heb nodig geld vandaag. Kan je vandaag lenen? 450 gulden Dan ga je gelijk, weet je. U hebt hem nooit meer gezien? Je He? hebt nee. hem Hij is gewoon nee. uh, ja, de grote nee. jongen gaan uithangen met, met al dat geld... Ik bedoel, ik heb niet gevraagd of ik een Mercedes op mijn verjaardag mocht. Hij kwam plotseling met een Mercedes aanzetten op mijn verjaardag. En uh, ik wist alleen natuurlijk niet dat hij dat uh, van mijn geld allemaal uh, betaald had. Dus uh, op dat moment geloofde ik namelijk nog dat ik uh, mijn geld uh, in de kluis had liggen. Dat speelde zich allemaal net in die periode af. Maar hij moest natuurlijk wel geloofwaardig blijven... Uh, hij had natuurlijk toch ook wel een naam op te houden hè? want uh, als hij zich dus uh, heel arm had voorgedaan uh, als een lid van de familie Yamani uh, ja dan uh, was iedereen toch ook wel achterdochter geworden want dan hadden ze toch wel gedacht van hoe kan dat nou hij uh, uh, betaalt nooit wat hij doet nooit wat en uh, hij zegt dat hij Yamani is uh, hoe kan dat nou dus hij moest natuurlijk uh, toch wel volhouden, hè? het patroon van uh, de, gulle, de gullegever en zijn levensstandaard. Ja, je, je kon toch wel duidelijk merken dat die man gewend was om uh, heel luxueus te leven. Van uw geld blijkt achteraf. Achteraf, ja. Ja en van mijn vriendin. En nu weet ik dat er ook een vrouw in Amstelveen geweest is... waar hij in huis gezeten heeft... waar hij 30.000 gulden van heeft um, gestolen... en ook meubels heeft gekocht voor haar. Uh, dat hij van plan was om met haar te trouwen... Uh, nu weet ik ook uit de stukken van de politie dat hij al eerder twee keer gezeten heeft. Dat hij dus een vrouw in Haarlem al, ook voor dat bedrag voor 30.000 gulden... en een andere vrouw in Egmond aan Zee, uh, daar heeft hij zes maanden voor gezeten in Sittard. Uh, dat blijkt dus nu allemaal uit de politiestukken. Maar hij heeft uh, uh, al die jaren dus... Uh, verhalen gehouden bij iedereen. Hoe hij het allemaal heeft kunnen onthouden is me ook nog een raadsel... want hij had wel op een gegeven moment acht verschillende mensen... die hij toch wel in de gaten moest houden... en waar hij toch geloofwaardig moest overkomen... en moest zich ook niet vergissen in een verhaal. Want ja, dan was hij door de mand gevallen. Het verbaast mij nog steeds dat hij dat allemaal zo... ...heeft uh, kunnen, kunnen ja, behapstukken eigenlijk, zodat niemand argwaan had. En als hij dan weer zogenaamd in het buitenland was geweest, dan zat hij weer bij een andere vriendin? Ja, blijkbaar zat hij dan uh, weer bij een andere vrouw die dan ook weer geld had gekregen. En uh, ja, hem ook dus uh, toch wel uh, vertrouwde en, en uh, de zaken voor, regelde. Nou, en dan... Uh, zo langzamerhand komen er wel ook mensen naar me toe die zeggen: Ja, maar wist u dan dit niet, wist u dat niet? Als iemand zich toch al die tijd netjes gedraagt. Uh, ja, dan sta je er ook niet bij stil om iemand dag en nacht te gaan achtervolgen. om te kijken waar die naartoe gaat. Hoe voelde u zich daar achteraf over? Dat hij overal vriendinnen had zitten, kennelijk? Ja, ik, ik uh, krijg nu natuurlijk zo langzamerhand de puzzel wel rond. Uh, het, uh, Waar ik het meeste nog mee zat is uh, dat ik toch wel wilde weten hoe die te werk was gegaan. Want uh, ja, geen mens begrijpt er gewoon wat van hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Dat ze er toch allemaal unaniem vertrouwd hebben. Of het nou makelaars iedereen... waren of bankiers of advocaten. Uh, en al die vrouwen die dachten dat ze de enige waren. Uh, ja natuurlijk, want dat liet hij ze natuurlijk wel geloven ja van ja, maar ik kom alleen maar voor jou hier naar Holland... en uh, uh, ik heb je uh, toch niet nodig, want ik, uh, ja, ik weet toch dat je een uitkering hebt. Ik kom hier niet om, om voor het geld, want uh, ja, ik weet dat je geen geld hebt. Dus uh, nou, dat hadden ze dan ook op dat moment niet. Hè? Uh, ik ook niet, dus die vrouwen die hadden allemaal het idee uh, natuurlijk... Van, hetzelfde als ik, van nou ja, uh, om het geld kan het niet zijn... want ja, dat hebben we niet. En hij barst ervan. Ja, en hij had genoeg geld. Hij liep de, bij de bank in en uit... en uh, kwam met 10.000, 20 20.000 gulden in enveloppen naar buiten. En uh, ja, daar deed hij dan zaken mee. Niet uh, wetende natuurlijk waar dat geld allemaal uh, van afkomstig was. Hij uh, zei tegen mij dat hij gewoon een rekening hier bij de bank had... en dat dan uh, uh, zijn geld overgemaakt werd uh, uit Saoedi-Arabië. Hoe lang heeft dat bij u kunnen duren? Ja, ik kende hem natuurlijk vier jaar. Waarvan, uh, ja, dat hij anderhalf jaar, zeg maar, uh, op en neer vloog... en achter me aan zat van... Uh, ja, uh, ik kom speciaal nu naar Nederland voor jou. En uh, voor wie uh, anders moet ik hier uh, komen? Ik heb mijn zaken in Amerika. Ik heb hier niks te zoeken in Holland. En uh, ja... Ik kom even van Londen overvliegen en uh, zullen we wat gaan eten. En zo ging het. Gewoon. Uh... En heeft de afgelopen jaren nooit in één vliegtuig gezeten? Nee. <tieden> broodjes uh, zaakje. De Babbelhoek. Ja. Ja, sorry. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Hello. Zat hij hier vaak? Uh, nee, hè? niet vaak. Hè? Niet erg vaak, maar uh. regel regelmatig. De... Nee, niet zo vaak, niet te vaak. Nee. Nee. Ja, later wel natuurlijk. Ik wilde dat jullie een connectie hadden met elkaar. Toen waren ze wel hier veel. En, en wat vond u van hem? Eerlijk gezegd? Ja, een sympathieke kerel. Dat wel, ja. Maar ja, ik, ik vertrouwde hem ergens niet. Hij uh, uh, had uh, mooie, gladde praatjes. Voor Dik, tenminste. Hoor. Mijn persoonlijke mening. Dus. En nu? Ik vond hem ook wel een aardige man. Ja, hij was echt een aardige man. Maar op, op den duur, ik, ik denk na ongeveer een maand of vier, uh, waren wij met z'n tweeën een twijfel over, over hem. Hè? Want zij moest hier altijd, uh, ze kwam hier altijd eten halen, want hij had geen geld. En toen, na een maand of vier, toen werd er nog steeds niet betaald. En toen dachten wij: dit is Foutenboel. boel. Het was een hele schieke man toch? Ja, hij was een chique man. Maar hij had nooit geen geld. Hij had geen geld gewoon. Dus wij zaten vier maanden op ons eten te wachten, op ons geld te wachten. En nog steeds werd het niet betaald. En de beloftes van morgen en morgen en overmorgen kwam hij dan wel betalen. Maar zij kwam elke keer hier met een, e met een briefje van... Uh, nou, we willen vanavond dit eten, zus eten, zo eten. En het hield maar niet op, het hield maar niet op. Nou ja, maar door de beloftes van haar, dat die komt wel, het betaalt wel. In, uh... Toen dachten wij op een gegeven moment, ja nou dit klopt uh, dit niet. Nou, toen hebben wij haar ook gewaarschuwd. Maar ja, ze was in lof. <laughs> ja. Nou mevrouw, ook uh, dat die man hier aan de overkant reed met die brommetje van die uh, meubelzaak. Kwam. Oh ja. En toen begonnen we helemaal te twijfelen. Toen waren we helemaal aan het twijfelen. Ja. Kwam een keer, uh, zij zaten buiten, zij en Vijzel zaten buiten en toen komt er een man op een brommertje, hier de hoek om... en hij draaide om en Faisal ging naar hem toe... wij mochten niks horen wat er gezegd wordt. Z euh, ze zijn later gewoon weggegaan... en toen s'avonds kwam er hier diezelfde meneer aan de deur... en die vroeg aan mij, is dat uw zuster? Ik zei, nee, het is een buurvrouwtje van de overkant. Toen zegt hij, dan moet ze goed uitkijken, want hij is een Egyptenaar... Hij, hij, hij heeft mijn zuster ook in de maling genomen. Nou, dat hebben we ook weer tegen haar gezegd, zo en zo. Nou nee. ja. Niemand die luisterde. Toch laat u hier heel vaak op de pof eten en ze mag hier bellen en zo. Want u, u mag hier echt bellen altijd, hè? Ja, ja. Ze slepen me er dus nu doorheen. Maar waarom bent u zo lief voor de? Ja, maar zij is ook lief. Ze is wel een beetje dom, maar ze is wel lief. Een Want beetje... al heeft ze een kwartje in de zak, dan geeft ze daar 20 cent van weg. Echt, ze heeft er veel te goed had. Echt waar. Met een tomaatje, kaas en een tomaatje. En gelooft u dat die familie is van de Sjeik? Nou, nee, ik niet. Ik geloof er niet. Nee. nee. Ik, uh, nou, hoe ver kan er mee in zakken? Wil, uh, nee, ik geloof het niet. Ik heb me altijd betwijfeld. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ook. Ik, uh, ik geloof het echt niet. Absoluut niet. En jij wel? Jij nog steeds? Uh, ja, nou, ik niet alleen. Mijn vader denkt dat, uh, denkt dat ook. Nadat hij contact heeft gehad met het ministerie in uh, Saoedi-Arabië. En uh, dat er uh, iemand van de ambassade uh, op visite is geweest. Uh, ze hebben mijn vader op de foto gezet. Ze hebben zijn huis zijn straat op de foto gezet uh, ze hebben mijn broer naar den haag laten komen uh, de consul heeft met mijn broer gesproken gezegd bevestigd dat hij inderdaad wel de broer is van Ahmed uh, jamani, jamani oh, ja. de olie ik, uh, ik, ik blijf erbij Daniel, geloof ik geloof me nou ik blijf erbij ik geloof het niet gewoon. afgelopen hij is dus verstoten uh, hij heeft problemen met uh, de regering en uh, ja, hij moet zich houden aan de islamitische regels. Ja, nou dat en, heb uh, je bij jou gedaan. Wat heb je zich aan de regels gehouden, zeg? Nee, maar in dat land... land, in dat land uh, mag je, mag als je, je dan vrouwen, vrouwen iets doet, afzetten? Wat niet kan, ja, dan word je verstoten. En, uh, ja, maar hij was er al niet meer. Hij, hij is hier al vijf jaar in Nederland en, en drie jaar geleden, uh, of een jaar geleden, heb je jou belazerd. Hij mag je echt niet, echt niet Daniel. Het is echt geen Yamani. Uh, echt niet hoor. Misschien heet hij wel jamanis? Ja, hij uh, kan niet heten. Uh... Hier in, in het telefoonboek staat ook een jamanis. Ja, dat dat heeft niks met de jamanis te maken. Ik weet het niet. Ik, nee, echt. Het is gewoon de, de grootste twijfel, zwindelaar. Wil, uh, ja, echt. Het is echt een zwindelaar. Is het ook? Een, een vis-en-gore nou, vrouwenoplichter is het. Twintig jaar zit ze ervoor te knokken om, om eindelijk wat geld te krijgen. Wat die zwerver ermee vandoor. betalen vanaf 1977. En dat had hij dus nooit gedaan. Uh, want hij uh, is naar Amerika gegaan, heeft zich omgedraaid... is nooit meer teruggekomen en had overal gewoon maling aan. En uh, ja, op een gegeven moment toen uh, werden mijn kinderen natuurlijk opstandig. Die waren al groot uh, geworden toen. En die zeiden, ja, als jij het niet doet, dan doen wij het nu. Want wij willen graag studeren. Dus we willen dat je dat alsnog nu gaat aanswengelen... Dus toen ben ik in 1989 alsnog begonnen. Dus het was een vonnis van 77. Hè, wat ik in 1989 dus weer heb opgenomen. En uh, ja, na uh, al die jaren had ik gewoon nooit meer iets verwacht eigenlijk. Want hij weigerde gewoon ooit iets voor zijn kinderen te doen. Plotseling uh, was daar dat telefoontje van: uh, nou, ik ga betalen. Maar wat ik dus niet wist is dat Jamani dus um, in Amerika achter zijn voren had gezeten. Dat die een klem heeft gekregen en uh, ineens uh, was er een telefoontje van ja ik uh, ga betalen. En toen heeft hij mijn zoon dus gevraagd wie uh, heeft je moeder eigenlijk om zich heen. Want ik krijg plotseling hier uh, een, een telefoon van de bank uh, dat uh, je moeder een advocaat heeft ingeschakeld. Dat ze iemand om zich heen heeft die heel... ...machtig is, die uh, me nu dus klem heeft gezet en uh, waarop mijn zoon zei... ...nou ja, dat is uh, meneer Yamani en uh, uh, ja, toen wist hij al genoeg. Dus ik had het volste vertrouwen, ook doordat Yamani dat allemaal toch bewerkstelligd had... En toen kwam dat geld op een gegeven moment... Ja, uh, voordat ik uh, goed en wel erg in had, uh, is hij er gewoon zo mee weggelopen. Waar was dat geld op dat moment? Ja, dat geld, uh, op dat moment had ik dat geld inderdaad in huis. Had u in huis? Met de bedoeling uh, om het uh, op de bank te storten hier in Holland. Um, in een koffer had u het? Dat had ik dus verzegeld uh, in een speciale koffer met uh, speciale sloten. Ehm... Um, waarvan ik dacht dat hij toch uh, niet wist uh, waar ik het had. En uh, ja, zoals ik zei, uh, ik heb het precies twee dagen in huis gehad... met de bedoeling om het toch naar de bank te, uh, te brengen. En van daaruit dan verder te kijken wat ik, wat ik dan zou gaan doen... totdat het uh, accountantsrapport uh, klaar was. Nou ja, en toen bleek dus uh, dat hij alles had opengebroken met de valse sleutel. Uh. Hoeveel geld was het? Uh, exact, waar hij mee is weggelopen, 300.000 gulden. Nou, toen kwam Jermani weer eens een keer in het land... Hè, want hij kwam en hij ging en dan zag ik hem weer weken niet. En op een gegeven moment, na drie weken, kwam hij er weer aan. Ik zeg, uh, ik ben naar de bank geweest, maar uh, ja, uh, ik, ze kunnen het nergens vinden. Uh, op welke bank heb je het dan gestoord? En toen was het dan, uh, ja... Uh, ik heb het niet op rekening gestort. Ik heb het voor je uh, in de kluis gedaan. Dat vond ik toch maar beter. Ik heb een kluis gehuurd. Nou, dus toen was het natuurlijk van... Uh, wil je me eens even de sleutel geven dan? Uh, ik moet een nummer hebben, want ik moet uh, mijn geld hebben. Ja, die heb ik in mijn hotel uh, laten liggen. Uh, ik zal het je van de week wel komen brengen. Nou, en toen kwam die weer eens een keer niet. Dus dat, daar gingen weer maanden overheen. En uh, ja... Al die tijd zat ik hier maar op de bank naar buiten te kijken... en maar te bidden uh, wanneer hij er weer eens een keertje aankwam. Uh, want ja, ik kon niks beginnen. Ik had geen inkomsten meer, helemaal niks op dat moment. Compleet afhankelijk van hem. En uh, hij bleef steeds vaker langer weg... Nou, dan zat ik hier zonder eten en dan kon ik de huur niet meer betalen. En uh, daar had ik hem dus uh, geld voor meegegeven, uh, dat hij dat dan zou betalen bij het postkantoor. Achteraf bleek dat hij dat ook allemaal in zijn zak gestoken heeft. Scholen voor de kinderen um, moesten betaald worden. En uh, nou, dan zei hij van, uh, geef me mee, dat uh, maak ik wel even over voor je. Nou, dat bleek dus achteraf uh, ook niet betaald, dat, uh, Krijg ik nu ook uh, allemaal op mijn dak. Alles in één keer. Van, van dingen van heel lang geleden. waarvan ik dacht dat het allemaal betaald was. Dat, uh, van kleine bedragen. Uh, zelfs een paar honderd gulden. Uh, heeft hij in zijn zak gehouden en zo. Nou, op een gegeven moment. dan kwam hij weer eens een keer. Toen zei hij dus van. Uh, nou, uh, ik heb het in mijn kostuum. Uh, die sleutel is weg. Uh, ik heb mijn kostuum naar de stomerij gebracht. En daar zat die sleutel in. En uh, nou, toen werd ik dus argwanend. En toen ben ik dus opgestapt. Toen zei ik, nu ga ik naar de politie. Nou, dus ik ben het huis uitgerend. En toen is hij me achterna gekomen. En toen heeft hij me daar op het grasveld, uh, ja, alle hoeken laten zien. Uh, hoe hij was als de dood dat ik naar de politie zou uh, lopen... En uh, toen werd dat weer gesust. Toen zeiden hij, ja, uh, je moet niet meteen zo in paniek raken. En ik weet heus wel wat je wil. Je wil nou natuurlijk uh, dat geld gaan uitgeven. En dat kan niet, want straks kom je helemaal klem te zitten. Wees nou maar blij dat ik een beetje uh, voorzichtig ben. En uh, dat ik het allemaal goed uh, voor je heb weggezet. Uh, want anders had je misschien al uh, ja, wat van dat geld uh, gaan gebruiken. Nou ja, toen was het dan oké, okay. uh, we gaan morgen uh, erheen. Ik zal het morgen allemaal regelen. Nou ja, uh, dat heb ik dan toch wel weer uh, geloofd. Uh, ja, eigenlijk ook niet, maar ik was toch uh, wel bang. Omdat, uh, ja, hij was natuurlijk 1,90 meter 90 En ik uh, ben maar klein en ja, wat begin je tegen zo'n grote, sterke man. Uh, voor hetzelfde geld had hij me helemaal in elkaar geslagen. Want het was dus ook bijna gebeurd. Uh, waardoor ik toch dacht, nou laat ik het nog maar even aanzien. En toen ik dan dreigde op een gegeven moment weer uh, toch naar de politie te gaan. Uh, ja, toen werd hij dus heel erg uh, gewelddadig. En toen heeft hij me ook bedreigd dat hij dus uh, mensen op me af zou sturen. Uh, dat ik het dan beslist niet zou overleven als ik dat zou gaan doen. Ja, wij hebben een afspraak. Ik heb een aparte afspraak gedaan. En dit heb ik al... Ja, ik ben bezoek. En ik ook, ja. Ja. Er is een wat rare situatie ontstaan, want een andere vriendin van Yamani die, uh, ja, is hier nou is hier dus uh, regelmatig geweest en... Uh, want dat vroeg ik haar dus net. En ze zegt ja. Dus uh, mijn verstand staat even stil gewoon. Want ik heb haar toen gevraagd van uh, hoe zit dat met jou en hem. En uh, toen zegt ze nou uh, het is natuurlijk al lang. Uh, ik geef niks meer om hem en ik haat hem en dit en dat. En uh, nou blijkt natuurlijk het tegendeel. Ja, want nu gaat ze natuurlijk naar boven even aankondigen dat we eraan komen. Riem af. Dus ik ga er nu door, want ik ben metaalvrij. Is goed. naar ja. boven. bal? Ja. Oké, okay, bedankt. Maar die andere vriendin die is er dus ook. Die vriendin waarvan u het bestaan nooit wist, die die tegelijk met u had. Nee. Die vriendin die ook het Huis op de apollo heeft ingericht. Ja. Die vriendin die blijft u dus zien. Ja. Ja, ze heeft natuurlijk het recht om te doen wat ze wil. Alleen uh... beschouwt u hem als uw vriend en niet als de hare. Ja, in principe natuurlijk wel. Meer van ja. u dan van haar. Eigenlijk wel, ja. Nee, Gaat naar binnen. Ik blijf hier. Ik kan niet mee. Nee. Succes. Ja. Dankjewel. Even. Uh, het was natuurlijk een. Uh, ja, ik had natuurlijk niet verwacht dat Hanneke er ook zou zijn. Ja, ze is natuurlijk vreselijk kwaad op me. Waarom? Nou, dat ik er zo onverwachts aankwam natuurlijk. Ze had er natuurlijk niet op gerekend dat wij zouden komen. En uh, ze heeft Jamani uh, ook gevraagd: Wist jij ervan dat ze hier zou zijn? Heb jij er toestemming voor gegeven? En toen zegt hij ja. Nou, toen uh, raakte ze helemaal uh, over de toeren. Toen was ze dus toch wel kwaad. Ze was heel uh, boos op me steeds. Uh, ja, ze negeerde me. En als ik wat wilde vragen, dan uh, kwam ze er toch weer tussen. Net als de vorige keer. En uh, ja, ze stopt het gewoon. Ze hebben gewoon een relatie. En, uh, en toen zei hij ook... Ik, het, het, uh, wat, ik me, wat ik me vreselijk... Uh, Waar ik vreselijk verdrietig over ben, is dat ik jou niet verteld heb... dat ik met Hanneke wat, uh, wat had, dat ik dat voor je verzwegen heb. Hij zat te huilen en uh, Hanneke zat kwaad te wezen. En ik zat kwaad te wezen op Hanneke. En, uh, omdat ze gewoon de boel zat te verdraaien. En, uh, het was zo'n krankzinnige situatie. Uh, ja, het is niet uit te leggen gewoon... Hij probeerde toch wel eerlijk te zijn en op het moment dat hij eerlijk wilde zijn, dat hij wat wilde vertellen, uh, waar ik dan toch wel eventuele ophelderingen over zou, zou kunnen krijgen, dat zat zij weer te torpederen, weet je wel. Dan kwam zij er weer tussen van, uh, nou uh, zei ze dan, dat ben je, je bent niet verplicht om, uh, om wat te zeggen. Waarom heeft hij toestemming gegeven voor dit bezoek? Waarom wilde hij dat u kwam? Uh, omdat hij er toch wel mee zit. Hij uh, zegt, ik heb toch wel gewet gewetensvroeging. Uh, ik voel me er heel rot over. En uh, je moet niet denken uh, dat ik het expres heb gedaan. Maar ik heb steeds gedacht, mijn geld komt nu, wordt nu uh, wel overgevlogen. Uh, ik kan nou wel weer uh, mijn land in. En alles wordt nu opgeheven, de blokkade. En uh, hij zegt, uh, ik zeg het je nog steeds. En ik herhaal het nu ook weer. Uh, als ik hieruit ben... Of als de ambassade alsnog contact zoekt op korte termijn. Hij zegt, en dat hoop ik. Hij zegt, want dat hebben ze ook onlangs nog geprobeerd. Um, ik beloof je, je krijgt alles terug. Zodra ik terug ben in mijn land en de blokkade is opgeheven, dan maak ik het goed met je. Dan krijg je alsnog die 300.000 gulden terug. Gelooft u het? Um... dat u terugkrijgt? Ik weet niet meer wat ik geloven moet. Aan één kant wil ik het graag geloven. Uh, ik heb hem ook gezegd, ik weet dat je het niet kan betalen. Ik weet dat je het nu niet hebt. Ik weet niet hoe het is in jouw land. Toen uh, dus zegt hij, ja, Zegt hij, want jij weet niet wat ik allemaal heb. Daar heb ik nooit over gesproken. Hij zegt, uh, ik ben wel, wel zeker vermogend. Hij zegt, en ik heb daar uh, goederen en bedrijven. Hij zegt: En je zal het zien. Ook al duurt het nog anderhalf jaar voordat ik hier vrij ben. Zodra ik terug kan, uh, kom ik terug en krijg je alsnog je geld terug. En dat, dat, dat belooft gelooft u? Ik, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Je hoorde een aflevering van Cairo's Damocles. Gemaakt door Vivi Visser en Leonore van Prooien. met Frank Jochemsen. Ja, en een nacht vol met regelbrekers. En wat te denken van eterpiraten. Dit is Radio Giraffe, het station dat zijn nek uitsteekt. Met uw gasheer, Henk de Drever. Hallo mensen, eens even kijken hoor. Uh, ik heb een harde kop zeg, een beetje door het lint gegaan vannacht. Maar goed, uh, ons telefoonspelletje. Jullie kennen dus bellen mensen voor...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 1, 2, 3. Hé? Ik ga leren. Is dat alles, Bertje? Zeg nou ervan, Bobsen. He. Heb je echt niet meer in huis, hoor? Mijn werk gebeuren? Dan heb ik de hele week uien van lopen eten. Gisteren nog een kilo bruine bonen. Ga weg! Oh ja, ken ze dan koken, die moeder van jo, je. God op. <laughs> Zag ze helemaal niet naar huis. Nee joh, dat was niks, Bert. Ja. Meid dat je hier al nog ineens te twijfel. Oh, ja. Maar ja, goed, je moet maar denken, het is een spelletje. Henk, het is maar een spelletje. Denk, het is maar een spelletje. Zo. Henk, zegt Bertje, moet je nog voetballen zondag? is maar een spelletje. Uh, ja, uh, tegen oranje plan. Oh, het conflict Hey, Hé, Bertje, dan zou ik dat moedertje van jou maar thuis laten. Hé? Hey. over de joh. De hey. mazzel, hè? Daag.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 Programma's en plaatjes die zo gezellig zijn... dat Hilversum ze niet durft uit te zenden. Nee. Nou, kom op, mensen. Bellen. Hey, ik zit hier niet voor de kat, kom... Ah! Ja, met de scheet van de week. Dag, meneer De Drijver. Meneer De Drijver, doe maar. Hallo, wie hebben we daar? Uh, wij hebben hier van zon uit Delft. Uit uh, Delft. Helemaal uit Delft. Ja. Hallo. Hallo. Nou, Radio Giraffe komt dus tot in Delft. U ja. hoort het zelf. Ja. Uh. Zeg, heb je ook nog een voornaam van, uh, ja, uh, Robbie. Robbie. Uh, uh, Robbie van zon? Ja, eh, Robbie. Robbie. wat doe je eens een beetje voor je beroep? Nou, ik kom al een beetje de platen binnen. Hey, Ik ben de manager van een paar groepjes hier. Oh, leuk. Zijn we eigenlijk een beetje collega's? Ja, ik hey. wat zeggen je? Ja. Nou, je weet waar het om gaat, Robbie. Ja, ik ben... uh, Zit je alleen daar? Nee, ze er met een paar jongens van de sportschool. Ja, ah, ik hoor het al. Uh, dat is hengstebal, nee, Robby. Nee. onze vrouwen zijn er ook bij. Oh, uh, laat Doe eens we horen, Robby, laat we eens horen, Robbie, laat eens horen luk, joh. Ah, uh, gezellige he. boel, Robby. Ja, hey, ken ik niet even langskomen? Nee, ik kan niet. Zijn geint, joh. Ik moet werken, ja, hè. Nou, Robby, daar gaat hij. Ja. Heb je de horen aan je kont? Ja, de hele tijd al, joh. Ik? Eh, wacht even, meteen na de jingle, Robbie. De scheid van de week! Nou, Robbie, kom er maar in, jong. Nou, dan gaat hij, hè? Op, Laat eh... maar horen. <laughs> op hoop verzekerd. <laughs> Voor je, hem? op hoop verzekerd gaat hij. 1, 2, 3. Zo, so, ah, ah, ah, hey. hey. <laughs> Heb je nogmaals, mazzel dat geen geur radio? Zo, so, <laughs> jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, hey, jongen. Moet je dan uh, die doopje controlen, hè? Hey. 22 ah, op de meter. Like, en luister <laughs> zelf maar. En hey. jou, hey, <laughs> Dat was hem. De schreeuw van de week. Ja, gefeliciteerd daar in Delft, hè? Hey. Ja. Nou, hey. ja. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Te gek hoor, Robby. Hey. Van harte. Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. No, no, no, dus no, no, no. de hoofdprijs voor de scheid van de week gaat oh, naar Robby van Zon in Delft. En die hoofdprijs is. een origineel fabria pistool type Browning. Met een doos met 500 scherpe patronen. Hey, jongen, hoor. Hey, hè? Hey. Hey. Echt te gek hoor. Hoe goed huiveren jongen die vorige tijd een beslag genomen? Daar moet je het programma over maken. Nogmaals van harte hoor. Hey, je was nog... Ik is nog gelijk op zijn hart hoor. <laughs> ik bedoel, ik heb ook boeren later dat je. Eh, nee, schijf eh, uit jongen, laat maar zitten. Jouwe. Nee, joh, kom. Straks knal <laughs> jij ons nog van de band. Hè? Okay. Nee, Robby, blijf nog even aan de land. Ja, voor je adres en eh, waar je woont en zo. Eh, hè? Ja. Dan draait Radio Giraffe. het station dat in de toekomst kijkt. In de tussentijd een plaatje. Ja, joh, Radio Giraffe. Hier... Ja, en dat is de nieuwste van slappe Simon en Ijzeren Henne... uit de Wermerstraat, speciaal voor alle doorgezakken... Ja, Van Kooten en de Bie met hun uh, parodie op uh, de zenderpiraten... in Radio Giraffe uit 1982. En dat verscheen op een LP van Van Kooten en de Bie. Dit is nog steeds woord bij de VPRO op Radio 1. Dus niet op Radio Giraffe. dat dat even heel duidelijk is... Op de hoogte blijven van wat we doen en wat we nog gaan doen in Woord... dat kun je uh, doen via Facebook, facebook.com woord.nl. En via onze nieuwsbrief, daar kun je je voor aanmelden... via datzelfde Facebook of via www.woord.nl. Naar beneden scrollen moet je dan op de voorpagina... voor de link naar het aanmelden op onze nieuwsbrief. Zometeen, na een kort journaal... Uh, de meestervervalser. Want ja, we gaan even door met uh, oplichters, laaienlichters en tassentrekkers. En uh, als je meer wilt weten of wat wilt melden... schroom vooral niet om te mailen naar woord@vpro.nl. Tot zometeen.